3 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Het is opnieuw een chaos op het spoor. In de Randstad en het zuiden rijden nauwelijks treinen. Er zijn wisselstoringen, bevroren bovenleidingen. En er staan defecte treinen op het spoor. Op Utrecht Centraal zijn ruim duizend reizigers gestrand. Ze klagen over de gebrekkige informatievoorziening. Er rijden geen intercities van en naar Utrecht Centraal. Maar wel af en toe stoptreinen. Dennis heeft bussen ingezet. Verslaggever Jeroen de Jager sprak met een NS-medewerker. Ook bij de bussen is het een chaos. Nee, mensen worden ongeduldig hè, van het wachten. En wat gebeurt er dan? Wat maken jullie mee? Nou, mensen gaan voordringen. Hè. Iedereen wil uh, een plek in de, in de bus hebben natuurlijk. Bussen rijden er in plaats van treinen? Ja, of het er heel veel zijn, weet ik niet. Maar er rijden bussen. Er rijden bussen. Ja, ja. En dat is dringen dan? Want er zijn eigenlijk ja. te weinig bussen voor de hoeveelheid. Ja, ja, dat klopt. Hoe hebben jullie het eigenlijk vandaag? Ja, goed. Als jij gewoon open, open voor de reiziger staat, word je normaal behandeld. Ja. Mensen zijn geïrriteerd uh, in sommige gevallen. Maar ja, dat is, is logisch.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 In Rijp-Wetering, ten noorden van Leiden, is een man van 55 door het ijs gezakt en verdronken. Hij ging vanochtend naar buiten om bij het ijs te kijken. Familieleden vonden dat het lang duurde voor hij terug was. Toen ze gingen kijken bleek dat hij het ijs was opgelopen en erdoor was gezakt. Hij is er nog door reddingswerkers uitgehaald en gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. In Moskou en Sint-Petersburg hebben tienduizenden mensen geprotesteerd tegen de machthebbers. Ondanks de extreme kou kwamen op een plein in de buurt van het Kremlin enkele tienduizenden anti-Poetin-betogers bij elkaar. Ook voorstanders van premier Poetin verzamelden zich in de Russische hoofdstad. In het hele land werden vandaag protestacties gehouden voor vrije verkiezingen. Volgende maand kiest Rusland een nieuwe president. De oppositie heeft alweer nieuwe demonstraties aangekondigd voor over drie weken. De kaartjes voor het Lowlands Festival zijn uitverkocht. De 55.000 tickets gingen vanmorgen om 11 uur in de verkoop... en twee uur later meldde Ticketmaster dat er geen kaartjes meer te krijgen zijn. Vorig jaar raakte Lowlands ook binnen twee uur uitverkocht. Het festival wordt in augustus gehouden. De kaartjes zijn dit jaar 20 euro duurder. Volgens de organisatie komt dat door het hogere btw-tarief. Het weer volop zon, alleen in het noorden wat bewolking. Het wordt niet warmer dan min 5 graden. En er staat een zwakke, misschien matige oosten tot zuidoostenwind. Vanavond en vannacht koelt het snel af. Het wordt min 10 tot min 15 graden. Morgen bewolking en in het uiterste westen wat lichte sneeuw. Het gaat harder waaien. En smiddags wordt het min 2 tot min 4 graden. Aan de verkeersinformatie In het hele land is het glad door sneeuwresten of bevriezing. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam staat tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft de file van 3 kilometer. Daar staat een auto stil, de rechte is dicht. Op de A15 Gorkum richting Europoort zijn bij knooppunt Ridderkerk drie rijstroken dicht. Daar is vanmiddag een vrachtwagen met aanhanger geschaard. Daarbij is de vangriel beschadigd en die wordt nu gerepareerd.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 Opium, het cultuurmagazin van de Avel. Hans Smit. Goedemiddag, hartelijk welkom. Opium vanuit de Amstelfoyer van Carré. Op de vierde etage in het zonnetje zitten we hier. Lekker met twee gasten aan tafel. Uh, met de bouwhuis. Ze regisseerde Jalouzie. Een voorstelling waarin onder andere Anneke Blok te zien is. Een voorstelling die bestaat uit alleen maar mailtjes. Hè? Ja, het bestaat uit deels. maar ze worden natuurlijk wel gespeeld. Ja, nee, dat snap ik wel, maar dat leek me een behoorlijke uitdaging. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Ook aan tafel, uh, Hans en Jager, die heeft uh, voor ons uh, een drietal uh, ja, uh, tentoonstellingen bekeken. Het is een beetje triple A, merkte ik, want het is uh, Arnhem, Amstelveen en Amersfoort. Ja, ja. Je bent gewoon vooraan in het alfabet begonnen? Ja, precies. Dat is nu even het makkelijkste. Zeker ja, ja. met die sneeuw allemaal. Ja. Zijn het, waren dat het leuke dingen? Zijn ze de moeite ja. waard? Ja, er zijn heel veel leuke dingen te zien op dit moment. Oké, okay, goed. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Eerst nu de live muziek. Ze groeide op in het uh, zwart-wit tijdperk van Rawhide, High Chaparral, Bonanza. Hij liep als kind rond met een klapperpistooltje. En zong ooit bij I've Got The Bullets. Dus het is een wonder dat ze zich niet eerder met de country muziek heeft bezighouden. Maar nu is het dan zover. Met een album en theatertour met de titel Land vandaag bij ons Frederik Spicht. MUZIEK I walked inside a bar Cause I had an ugly thirst And Bounty Hunter pulled his pistol. So I had to shoot him first Sheriff and his dogs came to hunt me down I took him for a ride I buried him and his dogs In the desert ground Like the fox I carry more arms on me than they kept in the fox. could stretch me some more time. And don't deny it, judge I wrote. As if I have to kill again, you'd be the first in line, the first in line. I want it. I'm hunted like a fox. The captain of to like the fuck Die zitten inmiddels hier aan tafel. Dat doet ze heel erg snel. Heel knap vind ik dat. Uh, uh, die, die CD, Lent, Engelstalig, dat is voor jou terug naar, terug naar vroeger. Terug naar vroeger, ja. Want je hebt de hele tijd het Nederlands gezongen. Ja, heel lang, ja. Waarom ben je, heb je die overstap in gemaakt? Nou, ik vond het Nederlandstalig een harnas worden. En ik was ook zo autobiografisch geworden. Op een of andere manier deed dat Nederlands dat met mij. Mm -hmm. En nu heb ik een fijne schabloon, als het ware, om over de zaken neer te leggen. En dat is heel aangenaam. Het is bevrijdend. Je was ook een beetje klaar over jezelf. Ik was helemaal klaar over mezelf. En je hoorde ook eerder in de uitzending die Vlaamse dame... Het is mij even ontgaan wel. Alejandra Thuis van de Artemis. Ja, ja, die zei op een gegeven moment, en dat vond ik wel inspirerend... die zei dat ze bang was dat ze iets zou verliezen als ze een vertaling ja, zou toepassen. Ja, ja. Maar ik dacht juist ook, zeker omdat ik country maak... folk, blues... dat ik iets zou verliezen als ik het in het... De... zou doen. Mm. Want ja, die muziek komt toch echt... niet uit Nederland. Nee. En als je iets wil schrijven over paarden... die ik wonderschoon vind... en je gaat zingen paarden, paarden, paarden... paarden <lacht> dan, is het, dan ben je klaar, toch? Terwijl horses, horses... heeft een soort mooi. suspense. Begrijp ja, je? Dus ik heb France, gewonnen met Cheval, het Engels. ook heel mooi misschien ja. ook nog een idee voor de volgende keer. Ja. Heem, uh, uh, opgenomen, uh, niet dan, denk je van in Nashville weet ik veel... nee, maar gewoon bij Benny Jolink in de schuur. Dat is toch wel het Nashville van Nederland, hoor. Toch wel? In Hummelo, <laughs> ja. ja. Nee, dat, dat was ontzettend lief eigenlijk, want het is natuurlijk een moeilijke tijd. Er wordt veel gedownload, wat ik allemaal op zich heel goed begrijp... maar we moeten toch ergens van leven, dus mm -hmm. hij zei van... nou, dan kom je gewoon bij mij en daar wil ik helemaal niks voor hebben... Ik zou er een R vinden als weer mee opkomt nu, ben, zei hij. En dat vond ik toch weer zo ontzettend aardig. En ja. dat heeft ook zo'n vrucht afgeworpen. Wat doet dat met de sfeer van zo'n cd? Alles, ja? ja. Leg uit. Nou ja, alleen al de, de liefde waarmee dat aangeboden wordt... en hij heeft zo'n soort clubhuis voor zichzelf. Dat vind ik ook zo aandoenlijk. En er wordt daar dan ook echt een tap neergezet als wij komen. Begrijp je? Dat laat hij dan installeren. Dat is ontzettend lief. Ja. We hebben er weinig gebruik van gemaakt hoor, want we moesten toch in een hele nee, korte dat is, tijd hoef, weg. Ik heb jou maar niks over te vertellen. De, de, de, de financiering, want je zei het zijn, het zijn harde tijden, het zijn slechte tijden. De financiering heb je via crowdfunding ook. Uh... Ja, crowdfunding hebben wij toegepast. Toch een hele moderne manier ja. om wat extra geld te vergaren. En dat is heel goed gelukt. Voor mm -hmm. de kunst.nl. En dat hadden we ook echt hard nodig, dat extra stukje. Nou ben ik wel gewend om een broek op te houden door de jaren heen. Dus ik ben niet anders gewend dan dat we er hard voor moeten werken. Maar mm. we hadden dit wel echt heel hard nodig. Ja. Omdat we anders niet met het volledige gezelschap konden spelen. Maar dat zegt wel wat, dat, dat, dat uh, zelfs een gerenommeerd artiest als jij... dat hij dat, dat op die manier moet doen nu zeg. Ja, maar... Ja... Ja... Ja... Het is droevig gesteld met ja. ons... Maar ik, moet dus, ik moet zeggen, het is, ik ben nooit commercieel geweest, dus ik heb altijd toch wel hard moeten knokken. Mm -hmm. Want het is, het is zo vluchtig allemaal. Je ziet iemand en dan heb je op die televisie ook al die quizzen en al die, al die winnaars. En Dan denk ik, waar gaan die allemaal naartoe? Joh? Ja, allemaal ja. naar de kloten, denk ik ja, Het uh, begint leuk, maar het is, dat is dramatisch. Perso personeelsfeestjes verder, ja. veel, veel meer dan dat zal het niet worden. En er is ook het. geen plek voor op een nee. of andere manier, denk nee. ik. Nee. Dus ik gun het die mensen natuurlijk allemaal heel erg van harte, maar... Het is niet alleen maar een leuk moppie zingen natuurlijk. Je nee. moet gewoon eigenlijk van alles in huis het hebben. Het is gewoon bikkel hard werken. Eigenlijk ja. Goed, de cd Lent ligt in de winkels. En de, de voorstelling is aanstaande donderdag te zien in Den Bos, geloof ik. Ja. Ja. En de première 13 februari in de Rotterdamse Schouwburg, ja. uiteraard in Rotterdam. 13 februari in de Rotterdamse Schouwburg. En het is voor het eerst dat ik in de Rotterdamse Schouwburg sta... Ik ben eigenlijk een oude Luxor-meisje. Ja. Maar ik vind het heel erg leuk. De 12e en de 13e En ik hoop echt dat de Rotterdammers de weg vinden naartoe. Ik hoop het ook. En daarna tot, uh, tot en met 14 april door het hele land. Ja, dank je wel. Dank je wel, Straks nog, nog een keer ja, zingen. Heel fijn. Gaan we weer luisteren naar zo'n heerlijk... Ah, eventjes de arme warm slaan. Naar zo'n heerlijk wintergedicht door Yang Meng. Winterdag. Winterdagen geven een stugger soort heimwee. Zoals die vrijdag. Een lange rit naar het westen en steeds het idee dat het nooit anders zou zijn. Besneeuwde polders lagen lichtblauw in de zon. Het was een wat schijnende middag. Niemand was dood, maar in het licht hing een schreeuw. Toen de stad. Land van belofte. Een gloeiende diepte van schaduw. Alle vensters oude spiegels met een rode avond erin. En de nacht kwam in de grachten. Zo rimpelig zwart dat de dag werd vergeten en het donker vanzelf sprak. Dat was een gedicht van uh, Paul Gellings, getiteld Winterdag. Dit is opium. Drie vrouwen strijden om dezelfde man. Terwijl het onderwerp zelf de man uh, niet ten verschijnt. Hij blijft uh, in de coulissen. Nee, hij is gewoon niet. Anne Wil Blankers, die speelt de echtgenote. Anneke Blok, zijn minnares. En Hanna Hoekstra, de vrouw die op het punt staat dat te worden. Die dames die gaan elkaar via de mail te lijf... Die ja, maken kennis met elkaar. In het toneelstuk Jaloezie van de Duitse Argentijnse schrijfster Esther Wieler. En in Opium met de Bouwhuis hier te gast. Eigenlijk zouden Anneke Blok en Hannah Hoeksta hier ook zijn. maar die zijn nog druk aan het repeteren, begrijp ik. Nou, en ook door de weersomstandigheden. Mm -hmm. dat ze ontzettend bang waren ja. om te laat in Den Haag aan te komen. Ja. En we hebben morgen première, dus dan moeten toch altijd technisch nog wel een paar dingen ja. op punt gezet worden. Want, want dat, dat is natuurlijk met, met dit soort weersomstandigheden. net als gisteren, moest dus ook naar Den Haag. Uh, hoe, hoe laat moet je dan vertrekken? ja, uh, we zijn uh, zo half twee twee vertrokken. En? Nou ja, toen kwamen we dus in de middag aan. <laughs> maar toen hebben we nog wel kunnen werken, gelukkig. Ja, ja, ja. ja, ja goed. Uh, maar betekent dat dat er nu nog gerepeteerd moet worden... dat de voorstelling nog niet helemaal uh, goed... Nee, de voorstelling is klaar. Maar mm. het, het, uh, het avontuurlijke en tegelijk moeilijke aan deze voorstelling... is dat hij dus helemaal uit mails bestaat... en dat er geen dialoog is. Dus dat de actrices uh, elkaar ook totaal niet kunnen helpen als er iets misgaat. Je zou zeggen, je hoeft dus geen enkele tekst uit je hoofd te leren... want je kunt het allemaal oplezen. Of... Ja, maar dat is een beetje mijn uh, schuld geweest... dat ik dacht dat het veel spannender en beter en ook abstracter is... in zijn vorm, wanneer het dus uit het hoofd gebeurt. En dat mm. is een... Pittige opdracht in dit ja, geval, ja. ja. Dus dat betekent dat ze ook geen mail voor nee, zich Nee, er hebben. is geen, geen papier, geen computer, geen laptop. Er is niets op het toneel. Nee, behalve, behalve een, een enorme, enorme grote bank. Grote bank. En ja. die bank is niet uh, de bank, maar de bank noemen wij de situatie. Wat is de situatie? Nou, de de, de bank. situatie is dat het dus drie generaties vrouwen zijn. En dat is natuurlijk op het toneel ook ontzettend leuk om te zien. Anne Wil als, als oudere actrice... Anneke als middelbaar en Hanna als jong mm -hmm. ding. En die gaan elkaar, die wonen in hetzelfde appartementcomplex. En het stuk begint dat uh, Anne wil een mail krijgt van een andere mevrouw. die zegt: Ik hou van uw man en ik ja. verwacht dat u hem loslaat. Ja, en zij heeft zoiets van: Hallo, nee, wie dat, ben je dan wel? En... Dat gaat ze natuurlijk niet meteen doen. Maar nee. het is wel aardig dat in mails mensen zichzelf soms. Uh, te veel ook uh, kunnen permitteren. Is zeg, dat zo? Ja. Ik zeg altijd mails na twaalf uur verstuurd, die lees ik niet... want dat is met een slok op en ja, ja. Uh, daar kan alles in staan. Ja. Herken je dat, Hans de nartoe Heb je dat ja, ook, ja. mails na twaalf uur? Nou, dan slaap ik meestal gelukkig nou, wel. Je maar... sowieso geen mailtjes na 12 uur. mailtjes veel teruglezen en zo, dat ken ik wel. Ja, ja dat je ja, nou, dat het is het moet oppassen wat je... Ja. Ja. Je verstuurt het uh, als je boos bent of hmm. verdrietig of jaloers in dit geval. Ja. Verstuur je ze vaak te snel. Ja, hoewel uh, die, die, die eerste vrouw, uh, dus de, de, de Annika Blok, die je mails stuurt naar de oudere dame... Uh, die dus de, de, de vrouw is van de man waar het om gaat. Die is natuurlijk eigenlijk niet jaloers... Nee, Want ze, die, ze heeft hem. Die is snoeihard. Hmm. Ja. Ze van de uh, kappen ermee. Hij, ja. hij is nu voor mij. Maar wat ik mooi vind aan het stuk. is ten eerste hoe uh, het onderwerp jaloezie wordt behandeld. Want Esther Villaar is een uh, buitengewoon uh, intelligente, slimme dame. En uh, zij uh, oh. komt eigenlijk tot de pijnlijke conclusie dat jaloezie een heftiger emotie is dan liefde. Ja, stekker nog, dat liefde bijna niet kan zonder jaloezie. Dat is sowieso ook zo. Jaloezie kan niet zonder liefde en liefde kan niet zonder jaloezie. Ja. Maar uh, zij zegt dus in het stuk... dat uh, uit liefde brei je truien, stuur je bloemen, baar je kinderen. Uit jaloezie wil je alleen nog maar doden. Hmm. Je rivalen, je geliefde, jezelf. Het is een veel krachtiger uh, gevoel. Het is een krachtiger emotie. Ja. En, uh, ja, dat vind ik nogal een originele gedachte. Ja, die, die en... Esther Villa, ik, ik, ik ken er niet, moet, moet ik je bekennen. Uh, ze, ze is Argentijns-Duits. Ja. En ze heeft zich in de, uh, ook uh, heel erg tegen het feminisme verzet. Hè? Nou, ze is natuurlijk, ik denk dat ze zelf ook een feministische gedachte heeft. Ja. Maar ze zegt, vrouwen uh, geven altijd de man de schuld... dat ze onderdrukt worden en dat ze de kans niet krijgen. Maar ze zegt, ja, dat uh, is gewoon je eigen verantwoordelijkheid. Nee. En ze zegt dus dat er geen... En daar gaat dit stuk ook over... Geen enkele solidariteit tussen vrouwen bestaat zodra de liefde van een man in het geding is. Je moet ze gaan tot het gaatje. Nee, maar dat is denk ik ook waar. Nee. Ja. Er bestaat geen solidariteit tussen vrouwen. Maar ja. waar, waar komt het stuk, of hoe is het stuk op je pad gekomen? Uh, ik was getipt door iemand die het in Parijs had gezien. En toen heb ik het gezien in Brussel, maar het was een beetje een oudbollige voorstelling met iedereen een computer en een leesbril. En, <laughs> Dus ik dacht, nou, dat gaan we in ieder geval dat niet doen. Dat gaan we dus niet doen, nee. Uit het hoofd. Uit, nou, uit het hoofd en in een fantastisch decor van Paul Gallus... Hmm. met prachtig licht van Renier Tweebeken waardoor het, vind ik, op een ander plan, een ander niveau terechtkomt. Wat, wat is dat andere niveau dan? Ja, dat is de abstractie dat de gedachte uh, van Esther Vilaar echt kracht krijgt... in plaats van een beetje dat tuttige doen alsof je op een laptop zit uh, te tikken. Hmm. Ja, ik kan, ik kan me er iets bij voorstellen. Dat het, ook, het komt waarschijnlijk ook meer over op het de zaal. Het komt veel meer over. En ja. het, is natuurlijk, het zijn natuurlijk drie geweldige actrices. Ja. Dus dat is een gevecht op een heel hoog niveau. Zowel ja. artistiek als inhoudelijk. Ja, want ik kan me zo voorstellen dat voor uh, Hannah sta, die, die komt net kijken, zou ik maar zeggen... en dan staat ze tussen twee van die kanonnen op het podium. Dat moet een behoorlijke opgave zijn om een beetje je eigen... Nou, Ik durf bijna niet te zeggen om je eigen ding te doen. Ze nou, is gewoon ontzettend goed. Dus ja? de, uh, en ze vindt het natuurlijk heerlijk om ertussen te staan en te leren. En ze is enig, dus het, gaat, het komt helemaal goed. Ja, laten we eens even luisteren wat, uh, wat bezoekers van uh, de voorstelling... Uh, donderdag in Nieuwe Gein vonden. Fantastisch, goede spelers. Vond wel goed gespeeld, zeker de Anneke Blok. Ja, heel erg goed. En dat jonge meisje, ik weet niet hoe ze heet, maar uh, die komt niet echt zo erg aan bod. En Anne-Wil is natuurlijk ja, al jarenlang een uh, goede actrice. Mooi uh, over uh, jaloezie. En uh, die uh, drie gelaagdheid was uh, goed gedaan. Ja, heel echt, heel uh, intens. En uh, mooi ook per uh, leeftijd weergegeven van de vrouwen. Ik, vond het, ik zat er wel in. Prachtige dialogen, vond ik het. Het staat bij mij verder af en daarom, vond ik het eigenlijk wel vernieuwend. Ik denk dat het in het echte leven ook zo gaat, dus ik, ik vond het juist heel erg goed. Ja. ja, dat ik het soms een beetje saai vind, omdat het over dat ene onderwerp gaat. Ja, toch wel herkenbaar hoor. Ook al heb ik het zelf gelukkig nooit meegemaakt. Maar ja, zeker wel. Ja, ik denk dat iedereen wel eens jaloers is geweest. Ik kan je zeggen dat ik oudere vrouwen een stuk interessanter vind. Nou, vanavond. Nee. Daar zit het echt leven in. Als ik het uh, goed begrepen heb. Als ik het goed begrepen heb, is dat ook de boodschap van de tijd. Als het <laughs> nou, wat, wat ik het goed begrepen. Wat de leuke is: die vrouwen die zeggen van uh, ik denk dat iedereen het wel eens heeft meegemaakt. Dat is natuurlijk zo. Je kan altijd nog zeggen dat je het niet zelf was, maar je beste vriendin. Mm. Dat zeggen vrouwen ook vaak. Maar iedereen heeft wel zo'n soort situatie ja. in zijn omgeving of zelf meegemaakt. Ja. Zelf ook meegemaakt? Ja. ja. Dan neem je dat ook mee bij het regisseren? Voor natuurlijk stuk. neem je dat mee bij ja. het regisseren. En ja. we hebben natuurlijk ook in het hele repetitieproces al die verhalen aan elkaar verteld en van elkaar gehoord. En dat is niet altijd het allervrolijkste van je leven. Nee, nee, nee dat, dat, dat is een feit. Ja. Um, um, en, die, en die enorme bank, ik kan me zo voorstellen: dat zal niet een bank in één stuk zijn. Want die moet natuurlijk elke keer weer naar een ander theater meegenomen. Ja, dat ga ik je toch helemaal niet uitleggen? Want dat is het geheim. <laughs> Die enorme vrachtwagen, als we die zien rijden. Dan... Hij is uh, acht meter lang. Ja, acht meter lang ja, maar liefst. Goed. Niet kinderachtig. Ja. Um, uh, uh, het stuk gaat natuurlijk over de, de, de, over de moderne manier waarop wij communiceren. Uh, het, zijn we, wat dat betreft zijn we erop achteruit gegaan met e-mails. E was het vroeger met, met direct contact en met het schrijven van een brief was het niet veel mooier? Daar kon je nog eens over nadenken voordat je. Ja, ik denk dat het inderdaad een gevaarlijk medium kan zijn. Met, nou, het is natuurlijk heel handig als je een afspraak moet maken. Maar... Ja wanneer je werkelijk je gevoelens wilt uh, ventileren in een brief... dan denk ik dat de tocht naar de brievenbus... en uh, het plakken van de postzegel en ja. het moment dat je hem erin laat vallen toch allemaal nog wel iets van een zeef kan zijn voor wat je zegt en schrijft. Ja, het moment inderdaad van dat, dat je helemaal de moeite moet doen... om een brief te gaan posten, dat je schoenen vaak... aan moet doen ja. en zo. En als je op cent drukt, dan is hij weg en dan kan je er niets meer aan nee, doen. Nee, is, is net vertrokken. Het en... nou, heeft dit, dit een heel erg modern stuk dus. Ja. Ja. Heeft ze nog meer geschreven, deze Esther villa? we kunnen we mogen we nou, nou, meer naar verwachten. Nou, ze heeft verwacht. dus een uh, boek geschreven, dat heet de Gedresseerde Man. Dat heeft ze in de 70e jaren, oh. eind 70e jaren, geschreven. Ze is psycholoog, socioloog en arts... En uh, in dat boek verdedigt ze dus eigenlijk ook de man. Mm -hmm. En dat is er, uh, toen is ze door Duitse feministes met de dood bedreigd. Zo. Een beetje Salman Rushdie-achtige mm, situaties. Ze is verhuisd naar Barcelona, daar is ze gaan wonen, of Madrid. En ze is echt een tijd ondergedoken geweest... omdat ze door vrouwen met de dood bedreigd jongen, werd. zo. Ja, ze heeft nog een toneelstuk geschreven over uh, Albert Speer, de architect van Hitler. Mm. Ja. Uh, dit stuk uh, dat gaat nu lopen, Morgen is de première. Uh, je gaat binnenkort ook nog uh, ver Kramer versus Kramer, uh, de, de be be bekende film met, uh, met ja. Robert Redford onder andere. Die ga je ik, nee met uh, Dustin Hoffman. Ja. Ik heb nu ja, nog ik gros hier in uh, filmbewerkingen. Ja, ik zag het. Ik heb nog Harry en Sally, dan Harry met ja. Sally lopen. Ja. Ja. Dat is 22. Isa Housen, 22ste deze maand een extra voorzien de Lamar, omdat het uh, zo enorm uitverkocht was. Mm -hmm. En volgend seizoen Kramer versus Kramer met Pia Douwes en uh, Rick, Rick Engelkens. En ja. natuurlijk een kind. En een kind, me... maar dat kind moet nog gevonden worden. Dat nou, gaan we nog zoeken. Maar daar verheugt me wel heel erg op. Een kind op zo'n groot toneel. Dat lijkt me ja, fantastisch. Maar dan, ja. moet je, dan zit je met kinderarbeid. Hè? Dan moet je de, de, ja, de arbeidsinspectie. Of... Dat mag de producent uh, uitzoeken. Ja. Dan ik. <laughs> en dan daarna een uh, ongelooflijk bijzonder spannend project bij uh, Senef weer, Waar Jalousie ook geproduceerd is. Maar dat mag ik nog niet zeggen. Nou, dan moeten we daar maar niks over zeggen verder. Dat doen we als de microfoon uitstaat. Uh, Anneke Blok, uh, Hanna Hoekstra en uh, uh, Anne-Wil Blankers. Dus samen te zien in Jalousie. Dankjewel met de, met de bouwhuis voor deze toelichtingen op het stuk. Morgenmiddag première in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. En volgende week is 'Jalousie' te zien in Den Haag, Laren, Hoofddorp, Heerlham en Amstelveen. En de die loopt tot en met eind mei. Dankjewel. De virtuele vitrine kunstenaars over hun bijzondere band met dat ene. Deze week... Mijn naam is Joost Zwarte en ik ben striptekenaar. Ja, striptekenaar eigenlijk deed dat al lang de lading niet meer... want hij is ook ontwerper van meubilair, glas-in-loodramen, muurschilderingen... en zelfs architect, want de toneelschuur in Haarlem is van zijn hand. Maar de kern is toch wel dat stripwerk. Nu gebundeld in het boek bijna compleet. Waarom bijna? Omdat het niet helemaal compleet is. Dat wil zeggen, ah ja. ik heb een selectie gemaakt op kwaliteit. Ik heb het idee dat in rond 1973... Uh, mijn stijl eigenlijk de, de vorm kreeg uh, zoals het gebleven is... Voor die tijd was het wat experimenteren en uh, ik beoordeel dat meer als jeugdwerk. Maar vanaf 1973 uh, vind ik het uh, prima en uh, mocht het in het boek. Ja, leuk om alles bij elkaar te zien. Hij werkte voor Vrij Nederland de humo tot aan de New Yorker aan toe. Wat je schrijft ben je zelf. Het wordt altijd gezegd, geldt het eigenlijk ook voor een tekenaar? Nou, er, zijn, er zijn verschillende karakters die ik als acteurs beschouw. Die zitten allemaal in een laadje. En eh, op het moment dat ik een verhaal bedenk... dan kijk ik of een van die acteurs geschikt is om een rol te spelen. En dan trek ik ze daaruit. Zo heb ik mijn karakter Jopo de Poyo. Dat is een, eh, een onvolwassen volwassen man die eh, veel van muziek houdt. Een kat erop nahoudt. Voor de rest geen relatie heeft, want dat kan hij niet aan. Maar er is ook een ander karakter. Die heet Anton Makassar. En Anton Makassar is een beetje een stoffig personage die uh, vooral een bedweter is en die theoretiseert. Die met z'n tweetjes, ik denk dat uh, voor een belangrijk deel... mijn eigen karakter daarmee getekend is. Ik denk dat dat... Uh... Nou, laat ik zeggen, voor zo'n 40%, misschien 41%, 41,3% is het daarmee getekend. En dan zijn er nog een heleboel andere karakters van onnozelaars die de rest moeten invullen van mijn karakter. Bijna compleet verschenen bij uitgeverij Oog en Blik en, en de bezige bij. En dan de virtuele vitrine waar Joost Zwart iets voor heeft uitgekozen. Maar wat is het geworden? Een paar keer per jaar ga ik samen met mijn vrouw naar de verzamelaarsjaarbeurs in Utrecht en ben altijd op zoek naar vreemde objecten. Het kan speelgoed zijn, het kunnen knopen zijn, het kunnen boekjes zijn. En in één keer was er iets heel bijzonders. Onder een tafel, in een doos, daar zat een weegschaal. En die was zo slim gemaakt, en die wil ik even pakken. Dit is het weegschaaltje. En toen ik hem zag, toen dacht ik, die weegschaal, die heeft... de hij heeft de simpelheid en de intelligentie... zoals Rietveld zijn meubeltjes maakt en zijn huizen in elkaar knutselt. Het zijn stokjes. Het, is een, het zijn uh, schilderijlijsthaakjes die als garniertjes functioneren. Op een van deze armen is een streepje gezet. En dat kartonnetje wat tussen een houtje en het voetje geklept zit... daarop staat de schaalverdeling. Het is een beetje aangetast, de hoekjes zijn er afgebroken. Maar ik draag hem voor, voor de virtuele vitrine. Omdat ik zelden een dingetje heb gevonden wat zo mooi gemaakt is. En eh, zorgvuldig, eh, intelligent, zonder dure materialen te gebruiken. Dan mag ik er terug op de plek tussen de andere spullen. Zwarte was dat? Als u zijn atelier wilt zien en ook het rode weegschaaltje... waar hij zo enthousiast over was, kijk dan op onze site opium.afro.nl uh, Daar is het uitgebreide filmpje te zien. Evenals op onze Facebookpagina, waar bovendien nog veel meer te zien is. En ook op YouTube in het kanaal Hans bij de Avro. Wilt u reageren op dit programma opium.afro.nl Of uh, uh, hashtagje... Uh, hekje is dat? <laughs> hashtagje. Dat kan je ook zeggen. Uh, uh, afro of uh, hekje Hans Opium. Aan tafel nog steeds... Uh... Hans en haar toch jager? Straks ga jij drie tentoonstellingen nou, misschien twee, a twee à drie tentoonstellingen bespreken. <laughs> uh, twee a's in ieder geval. Uh, heb je nog een tip, iets anders uh, gezien, gelezen, voordat we naar nou, iets van half vier? Voor wat er aan gaat komen. Volgende week staat Rotterdam helemaal in het teken van beeldende hmm. kunst. Want dan is er de Art Rotterdam, de ja. Object Rotterdam, de Rio Rotterdam en de Raw Rotterdam. Man, het gebeurt hier Rotterdam. Vier beurzen tegelijk. En dus is waar je ook loopt en waar je ook komt, barst het van de beeldende kunst. Dus ik zit zelf volgende week ook denk ik drie dagen in Rotterdam om alles af te schouwen. Ik denk dat er heel veel gebeurt, dat het heel spannend en enerverend is. Dus ja. meer een aankondiging. Ga naar Rotterdam. Hou Rotterdam in de gaten. Goed. Straks dus die tentoonstellingen. Eerst nu het uh, journaal van half vier met Gert Luuk. Radio 1. het NOS journaal. Rusland stuurt een hoge delegatie naar Syrië. Dinsdag gaan minister van buitenlandse zaken Lavrov en de chef van de buitenlandse inlichtingendienst Vratkov naar Damascus voor overleg met president Assad.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 De Wegenwacht verwacht vandaag 6.000 gevallen. Automobilisten hebben vooral problemen met de accu. En veel diensten van de protestantse kerk zijn ingekort... om te voorkomen dat kerkgangers morgen kou vatten. Het is bijna niet mogelijk om de oude gebouwen op te warmen. Predikanten roepen mensen op om warme kleren mee te nemen. En dat zijn de hoofdpunten. Aan de In het hele land is het glad door sneeuwrest of bevriezing. Er een file op de A4, de Naar richting Amsterdam... tussen Zoeterwoude en Hoogmade, 2 kilometer... Op de A15 Rotterdam richting Europoort zijn bij knooppunt Ridderkerk drie rijstroken dicht. En dat heeft te maken met een spoedreparatie aan de weg. Dit is opium. Ja, dit is uh, Carré. Als u uh, in, de, in de file staat of u staat uh, te wachten op een uh, heel kaartstation, station of u zit in een trein. Ik wens u veel sterkte. Ik hoop dat we u een aardig programma kunnen bieden hier op Radio 1. We houden u ook op de hoogte natuurlijk van het uh, schaatsen in Heerenveen. Maar verder uh, zo dadelijk eerst de nou, recensie met de uh, beeldende kunst.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 Avro's Opium. De recensie. En zo geestig met veel seks. Deze week Beeldende Kunst met Hans den Hartogjager. Hans, voordat we een paar tentoonstellingen gaan bespreken... eerst even over het Mondriaan Fonds. Eer, gisteren werden door dat fonds werden diverse prijzen. Uh, uitgereikt in Amsterdam, in de Schaalburg. Yeah. Uh, ze hebben zelfs een diner op het podium gehad daar, zag ik. Ja, ik mocht er ja. nog bij zitten zelfs. Was lekker? Ja, dat was lekker, ja. Oké, okay, nou, was ze in het restaurant bijna niks te krijgen, maar dat is een ander verhaal. Dat <laughs> uh, kregen wij allemaal. Ja, ah. precies. Ja, het Mondria fonds is uh, uh, gevolg uh, van de fusie tussen het fonds BKVB, het fonds met die moeilijke naam... en uh, de afgekorte beelden van bouwkunst en, uh, en uh, de Mondria Stichting. En die prijzen die werden gewonnen door Daan van Golde, Paul Meijksenaar en Adriaan Geuze. En dan ben jij, die die, kind, die hebben we bij de wereld daardoor gezien. Dat is een uh, vormgever, hè? Uh, ja. onder andere. En, en Daan van Golde, kunstenaar, daar ben jij een ontzettend grote fan van. Ja, ja da Daan van Golde is echt een van ja. de grote Nederlandse kunstenaars wat mij betreft. ik dus vond ja. het ook heel leuk dat hij hem kreeg. Het is een hele bescheiden man, die ja. altijd in afzondering zijn eigen weg is gegaan. En dan kreeg hij ineens 40.000 euro Zo. over zich uitgestort. Ja. Volgens mij weet hij niet helemaal wat hij ermee moet doen. Want hij verdient al meer dan genoeg met zijn schilderijen. Aha. Maar die eer was zo mooi. En hij was er volgens mij ook heel blij mee. Ja, Doede Hardeman, jij bent van het, uh, van het museum in Den Haag. Ik ga straks met jou over Alexander Calder spreken. Maar ben je ook een fan van Daan van Geronden? Absoluut, zeker. Ja. ja, we hebben een paar mooie werken ook uh, op zaal hangen. Ja, mm -hmm. het, inderdaad, ik sluit mij helemaal bij aan. Dat is een van de belangrijkste uh, hedendaagse schilders. In ja, de ja, leuk. Uh, een ander uh, nieuwsfeitje uit de beeldende kunsthoek uh, van deze week. De beeldende kunstenaar Mike Kelly overleden op 57-jarige leeftijd. Het nieuwe Stedelijk Museum zou later dit jaar openen met een tentoonstelling uh, over Kelly. En volgens het parool was Kelly een overweldigend veelzijdig talent... Maar leg, plaats hem even. Waar, waar kennen we hem van? Ja, dat is een lang verhaal. Het punt is dat je niet meteen van één ding kunt kennen. Want hij, zijn werk is heel veelzijdig. Het spat alle kanten op. Maar hij is opgekomen zo begin jaren tachtig. Een beetje in de Golf Punk, New Wave. Uh -huh. heeft bijvoorbeeld ook een hoes voor Sonic Youth gemaakt. Um, dus een beetje, dan kun je hem plaatsen. Maar wat aan hem zo spannend is, is dat er... Je had het gevoel, dat zoals Punkers, die wil zich ergens van bevrijden. Hè. Er zat een soort agressie in. Dat zat in zijn werk ook. Maar tegelijkertijd was het heel kwetsbaar. En precies in die spanning... Het was rillingenverwekkend verwekkend altijd. Mm. Hij begon, brak hier door, met allemaal installaties van knuffelbeesten. Daar waren mensen heel... Wat krijgen we nou? Dan, dan niet allemaal knuffelbeesten, honden. En die, yeah. die naaiden die op grote tapijten. Die zetten die tegenover elkaar. Waardoor je het gevoel had dat er een soort... Ja, bijna kindermishandeling dingen onder lagen. Mm. Nou, dat soort trauma's, dat soort gevoelens van mishandeling... van kwetsbaarheid, van agressie... dat zat er altijd onder. Yeah. En dat maakt deze dood ook zo navrant. Want je had altijd het gevoel dat er wel iets mis met hem was. Hij zei zelf altijd... Mijn werk is niet autobiografisch, het gaat niet over mezelf. Aha. Maar hij lijkt nu wel op zijn 57 zijn einde naar zijn eigen leven te hebben gemaakt. Ja, is... Waarmee ineens een boog op een hele pijnlijke manier rond is. Oh, ik dus het, ik denk ja. dat veel mensen daar erg van geschrokken zijn. Ja, die, je geeft die openingstentoonstelling natuurlijk ook een, een heel ander. Uh, ja, want blaag. je had natuurlijk gehoopt dat, dat open, het stedelijk komt als ja, het ware weer het is... tot leven. En dat ja. wil je natuurlijk met een, met een hele krachtige tentoonstelling doen. Dat zal er niet minder op nee. worden. Maar het feit dat de kunstenaar er niet bij zal zijn... Ja. Maakt het niet prettig. Nee, gaat open met een tentoonstelling van de kunstenaar die net dood is. Dat is inderdaad. Uh, ja, ik leuk. hoop dat ze het toch doorzetten, want de man verdient het. Hij was okay, echt goed. Laten we het dan hebben over de tentoonstellingen die jij hebt gezien: Klee uh, en Cobra. Dat is leuk in, het Amst in Amstelveen. In het Cobra ja, Cobra. daar was ik. Uh, het grappige is, ik weet niet hoe het uh, iedereen verraadt. Cobra is natuurlijk fantastisch. Maar je kunt het ook een beetje met een soort tandartse wachtkamer kunst gaan associëren. Dan heb je weer een Cornelia oh, ja. of daar heb je weer een appel. <laughs> uh, dat gevaar zit er soms een beetje in. En dat had ik zelf ook af en toe veel over ze geschreven. Ik vind ze erg goed. Maar er is ook, ze hebben ook zoveel gemaakt dat je mm. af en toe denkt, daar heb je er weer eentje. Als je die tentoonstelling ziet, dan zie je ineens de wortels waar het vandaan komt. Ze hebben heel goed gekozen, er hangen allemaal topcobra werken en die zijn opgehangen aan het gevoel van het kind in kunst. En Klee, Paul Klee, we kennen hem eigenlijk allemaal wel, die is daar een beetje bij begonnen. Die was in 1905, hij was een kunstenaar die net aan het beginnen was en die ontdekte zijn eigen kindertekeningen. Hij had zijn zus op zolder, vond zijn doos en zette zijn eigen kindertekeningen in. En ineens besefte Klee, daar zit het. Ik moet weer terug naar dat kind in mezelf. Aha. En dat hebben de cobra-kunstenaars ook altijd geprobeerd. Hè? En wat er zo mooi is en niet in tentoonstelling, is dat je de worsteling kunt zien. Want ze willen dat wel, maar ze zijn ook volwassen. Hmm. En die, die worsteling tussen ik ben een volwassene, maar ik wil eigenlijk kind maken als, ja, kunst maken als een kind. Nou, daar gaat dat werk heel erg over. Om dat te proberen die puurheid, die onbevangenheid weer terug te vinden. Dat is grappig. We hadden al gezegd van, van de abstracte kunst. Ja, dat kan mijn kind van vijf ook. Maar dat is dus eigenlijk ingewikkeld. Nee, dat is een van de allergrootste misverstanden ja. over Cobra. Als je goed naar Cobra-schilderijen kijkt... dat kan geen enkel kind van vijf. Veel te moeilijk, veel ja. te complex, en omgekeerd, veel te slim opgebouwd. En omgekeerd is het dus voor, voor volwassenen heel lastig... om een kindertekening te maken. Ja, en wat er ook nog eens in zit... kleef ons zijn eigen tekeningen terug. En hij bleek als kind ontzettend zijn best te doen om als een volwassene te tekenen, want dat doen kinderen natuurlijk. Ja, ja, ja. Kinderen willen heel precies zijn, die willen dingen ja. echt maken van grote mensen. Nou, die worsteling waarbij dat allemaal over elkaar heen buitelt, dat kun je hier zo ontzettend mooi zien. Mooie combinatie dus. Fantastische combinatie. En daar zit weer een pijnlijk. Ik zit in, geloof ik in de pijnlijke dingen vandaag. Ah, ja, maar Klee um, was dus daar alsmaar mee bezig. Die probeerde die puurheid te vinden en dat ging heel moeilijk. Hij, hij maakte prachtige werk hoor daar niet van. Mm. Maar uiteindelijk kreeg hij in 1933 werd hij ziek toen uh, kreeg hij sclerodermie, dus dat is een, een, een, een auto-immuunziekte... die uh, het bindweefsel uh, verhardt. En het vervelende was dat hij die, die ziekte kreeg greep op hem en hij kon dus ook steeds minder goed zijn materiaal beheersen. Aha. En je ziet perfect eigenlijk dat in de laatste twee jaar van zijn leven, 39-40, het werk wat je daarvan ziet, daar bereikt hij eigenlijk precies het punt waar hij altijd naar streefde. Dus dat is heel navrant. want hmm. hij wilde iets, maar hij kon het alleen maar bereiken doordat hij de controle verloor. Dus in die zin zit ook een heel tragisch, ja. maar ook mooi randje aan die te tonen ja, dramatisch. Indeed. Dus het is eigenlijk, ja, en het is de kwaliteit van het werk, kan ik niet genoeg benadrukken, die er hangt, is heel hoog. Dus alleen daar. Daarom al is het een feest om er naartoe te gaan. Oké, okay, Tot en met 22 april in het Cobra Museum in Amstelveen. Uh, de tentoonstelling Clay en Cobra. Het begint als kind. Dan uh, was je in Arnhem uh, voor het, uh, bij het Museum voor Moderne Kunst. Six Yards Guaranteed Dutch Design. Ja, dat is een hele andere koek. Maar uh, uh, ook heel vrolijk op het eerste gezicht. Maar ook weer met een laagje eronder. Ach, ja, dat, is, dat heeft goede kunst vaak. Hè. Zo gaat dat nou eenmaal. Dat gaat over Vlisco. En Vlisco is in Nederland niet zo heel bekend. Dat is een, een Helmond textielbedrijf. Dan denk je, wat krijgen we nou allemaal? Textielbedrijf het Helmond. Maar wat de grap is, de stoffen die ze daar maken, zijn in Afrika heel populair. Sterker nog, als wij die stoffen zien, denken wij, hé, hey, echte Afrikaanse stoffen. Zo gebruiken ze dat daar in Ghana. Al die prachtige vrouwen, met die grote dingen op hun hoofd, die kleuren, die ja. felle patronen. Die komen uit Helmond. Die komen uit Helmond. Man. Die worden daar zelfs ontworpen. Nou, dat weten heel veel mensen niet. En daar hebben ze hier prachtig gebruik van gemaakt. Uh, daar zit natuurlijk een mooi soort spanning in. Want... He, in Afrika vinden ze die stoffen heel chic, maar die moeten hier in Helmond gemaakt worden. Daar zit een soort gevoel van kolonialisme bij kunnen ze in Afrika die mooie stoffen, maar moeten ze verdorie weer hier vandaan komen. Moeten wij het weer regelen? Verdienen we er weer geld aan? Dus er zit een raar soort spanning in. Hm. Nou, daar maken ze heel mooi gebruik van, op die tentoonstelling. Er is bijvoorbeeld werk te zien van Jinka Shonibare. Dat is een uh, engels nigeriaanse kunstenaar. Wat je opkwam in de tijd van de Young British Artists. Heel hip, heel goed. Ja. En die maakt al heel lang installaties die precies over dat probleem gaan van poppen. Vaak donkere mensen die dan in die kleren gehuld zijn, maar die ook weer met allerlei koloniale dingen aan het worstelen zijn. Dus al die dingen buiten weer op een een hele spannende manier over elkaar heen. Foto's van Vivian Sassen. Uh, en het is samengesteld, ook wel bijzonder om even te vertellen... door een Arnhemse kunstenaarscollectief. Drie vrouwen, die heette Susan May Show. Hebben ze zichzelf genoemd. Ja. En die hebben dat geweldig gedaan. Die hebben het een hele prettige, levendige, spannende manier ingericht. Waardoor je ook niet het gevoel hebt van een duffe mode een maar er gebeurt heel veel. Ja, je heel lekker van over je heen. Dat is ook wel een als ik het zo hoor. Ja, zeker de moeite waard. Ja, Dat is in het uh, Museum voor Moderne, Moderne Kunst in Arnhem tot 6 mei. De Six Yards Guaranteed Dutch Design, een hommage aan de Vlisco stoffen. Uh, daar dus te zien. Nog even kort Kun je nog iets zeggen over Henk Vis in ja, de kunsthalkade in Amersfoort? Ik vis is gewoon heel erg de moeite waard. Het is een van de oude kanonnen van de Nederlandse beeldhoudkunst. Ja. Je kunt geen, geen wijk in Almere binnenlopen of er staat wel een Henk Vis. Ja. En het is heel mooi om die werkers bij elkaar te zien. Dan snap je ineens waar het, voor elkaar, waar, waar het vandaan komt. Maar ook hoe breed die is. Henk Vis maakt niet alleen maar enorm uitgevoten voeten of wat gestileerde mannetjes, want dat denken mensen vaak. Maar zijn werk is heel gevarieerd en heel breed en dat wordt daar heel goed getoond. Dus ook Amersfoort is nog eens een keer de moeite waard. Best veel te zien. Okay. Ja, Amersfoort is hartstikke leuk. Ja. Je hoort mij niet zeggen dat Amersfoort niet leuk is. Nee, maar het ging nu om de kunst. Amersfoort natuurlijk. Nee, maar nu ook de tentoonstelling okay. is nu ook extra ja. de moeite waard. Ja, goed. Uh, dankjewel, Hans en Hartig Jager. Uh, straks uh, Doe de Hardeman over uh, Alexander Kolder in, het, uh, uh, museum in uh, het gemeentemuseum in Den Haag. Nu eerst de uh, muziek van Frederik Spicht. Dogman. Oh. shadow that is how he it... Those who close their ears and eyes Rushing through the streets If you cross the fields In the dead of night You come across the dark man. Behold! Darkman, Jan van der Meij, akoestische en elektrische gitaar... Joost van der op de Contra, en Mandoline en Frederik Spicht. Zij zong dit Darkman komt van de cd Land. Die ligt in de winkels en de gelijknamige voorstelling. Is aanstaande donderdag en vrijdag in Den Bosch te zien. Premiere 13 februari. Niet in het oude Luxor, maar in de Rotterdamse Schouwburg. En daarna is hij, toch, uh, is hij tot en met 14 april door het hele land te zien. In uh, vrijwel iedere kinderkamer hangt tegenwoordig uh, zo'n uh, zwevend mobiel boven de wieg. Het uh, interieurstuk dat begon ooit <laughs> als uh, bijzonder vernieuwende sculptuur... Uh, van de Amerikaanse kunstenaar Alexander Kalder. Een overzichtstentoonstelling rond zijn werk... is vanaf volgende week te zien in het gemeentemuseum Den Haag. Een conservator is Doede Hardeman. Ja, Dat is lastig beschrijven, zo, die, die mobiels, mobiles is het. hè? Mobieltjes ja, is ja. weer wat anders, maar hoe, hoe, hoe noem je het zelf? Mobiles. Mobiles, mobiles. Ja. ja. ja. Uh, de MOBA's zijn een belangrijk onderdeel van het werk van Calder... maar hij heeft ook hele mooie uh, sierlijke draadsculturen gemaakt... figuratieve draadsculturen waarmee hij eigenlijk bekendheid kreeg in Parijs. En een heel ja, complex circus, een miniatuurcircus... waarmee hij optredens gaf voor Leger, uh, Piet al die kunstenaars die kwamen daar naar kijken in yeah. Parijs. En ook zijn stebaals hele grote sculpturen. Er staat er een in Rotterdam bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar het is inderdaad, op het moment dat je dat ziet, die mobials... en je ervaart dat ook, dan heeft iedereen het gevoel van... hé, hey, dat ken ik. Hier ja. komt dat uh, ja. inderdaad. Vandaan. Ja, jij noemt de naam van Mondriaan. doet mij er even aan denken dat ik nog iets anders met je wilde bespreken. Namelijk het, uh, het uh, Rijksbureau Kunsthistorische Documenten... die heeft het persoonlijk archief van Mondriaan uh, uh, verworven... En uh, nou ja, het gemeentemuseum is natuurlijk bekend om de grootste collectie Mondriaans uh, in, in Nederland. Hij heeft een permanente tentoonstelling ook natuurlijk van Mondriaan en de stijl. Wat, wat is het belang van dat archief? Wat zit daarin wat we, wat we nog niet hadden? Ja, het is het Holsman uh, archief. En dat was een kunstenaar, goede vriend van uh, Mondriaan. De enige Met erfgenaam ook hè? De enige erfgenaam, eigenlijk de, de, de la, in de laatste fase van, uh, van Mondriaan, vooral veel documenten rondom de reis. Uh, van uh, Londen naar New York. En heel veel over die laatste fase, ook over het netwerk van Mondriaan komt daar eigenlijk naar voren. Dus heel veel ja, contacten. En we hebben nu bijvoorbeeld ook... ik heb heel nauw samengewerkt bij het, met het RKD voor deze tentoonstelling van ja. uh, Calder. En wat we bijvoorbeeld daaruit tonen, dat is dan de primeur daarvan, is een adresboekblaadje. Ja, het is heel klein. Gewoon letterlijk een adresboekblaadje. Waar bijvoorbeeld het adres van Calder in staat, maar ook Duchamp. En dat geeft helemaal heel mooi zijn netwerk eigenlijk in New York. Uh, ja, want het idee het was van die Mondriaan dat was een beetje een solist en die uh, had weinig sociaal leven, maar in tegendeel ja, hè? Nee, in tegendeel. Absoluut. En dat is iets wat wij ook met het gemeentemuseum heel graag naar buiten willen brengen, om ja, een veel ja, rijker beeld eigenlijk van Mondriaan uh, te geven. Want en, krijgen we dan een ander beeld van zijn werk ook, vind jij? Nou, absoluut, zeker. En het is de tentoonstelling bijvoorbeeld nu van Alexander Calder, is aan nou, de ene zijde is dat een groot overzicht van die kunstenaar, maar tegelijkertijd focussen, focussen we op de relatie met Mondriaan. Mm -hmm. Want Calder kwam in 1930, oktober 1930, in het atelier van Mondriaan. En hij zegt daar letterlijk over, this in, one visit... In Parijs, visit, he, Ja, in ja, Parijs. Ja. En uh, Kalder zegt dan, this one visit was a shock that made me abstract. Ja. En dat is ook in de tentoonstelling... het eerste gedeelte is die vroege figuratieve draadsculpturen. Dan hebben we een letterlijke reconstructie van het atelier in Parijs. Daar kun je als bezoeker ook helemaal doorheen lopen. Dan kun je precies ervaren wat Calder daar uh, gezien heeft. En daarna zie je die abstractie in zijn ja. werk. Grappig, dus ja. de, de, niet het, het atelier van, van Calder... maar het atelier, mm. het atelier van Mondriaan zet je daar neer... Ja. om Calder meer uh, ja, uh, cachet te geven, om, geval, om hem te plaatsen. Nou ja, Het plaatst Calder heel erg... In de context kan er is uh, een van de grootste kunstenaars van de 20e eeuw, internationaal... maar in Nederland nu bijna 50 jaar niet te zien geweest. Terwijl na de Tweede Wereldoorlog heel veel te zien is geweest. Maar dat komt omdat die werken zitten grotendeels in Amerika Ze zijn heel complex om te vervoeren, transporten, allemaal losse onderdelen. En ja. Ja, dat, dat is een heel ingewikkeld uh, verhaal. Uh -huh. En nu is het gewoon geweldig omdat in Nederland... ja, daarom noemen we het ook de grote ontdekking... niet de ontdekking van zijn abstracte kunst alleen, de ontdekking van dat atelier. Maar ook voor Nederland een soort herontdekking van dat... Uh, ja, van zo'n belangrijk kunstenaar. Het ja. echt heel bijzonder dat we dat nu in Nederland uh, zo kunnen zien. Ja, ik moet toch even de deskundige naast jou vragen... of dat inderdaad zo bijzonder is. Hans, de Nartogjariger, vind jij het uh, mooi dat het er is? Oh. Ja, ik verheug me daar erg op. Ja? Kalder is een geweldige kunstenaar. Ja. Ik vind het heel mooi dat het gemeentemuseum dat voor elkaar krijgt. Ja, ja. Niks Wordt... op aan te merken. nee Fijn. <laughs> geen, uh, er zit hier geen randje aan. Uh. Nee, wel veel kinderen nu. Hè. Klee en cobra en kalder. <laughs> ja, dat is het is voor een beetje jeugdig in de musea. Maar... Ja, leuk. Goed, hoor. Oh. Voor alle, alle doelgroepen. <laughs> uh, um, je, je noemde al het transport. Dat het natuurlijk een ontzettend gedoe is. om, om Want die mobiles die moeten dan uit elkaar en die moeten weer in elkaar. Dan moet je precies weten hoe dat moet en zo. Ja. Wat, wat zijn de problemen die je tegenkomt? Nou ja, ik, ik zeg ook wel tegen mensen... Van, het, is, het is bijna 50 jaar geleden dat het in Nederland te zien is. En nu na een jaar organisatie hiervan weet ik waarom. Uh, het is inderdaad heel complex. En dat heeft ermee te maken... Ja, schilderijen is gewoon ja, heel simpel. Twee twee, twee schroeven in de muur. Maar ja. Ja, natuurlijk ook heel complex met vervoer en dat soort dingen. Maar hier zijn al die werken... Ja, het werkt heel anders in de ruimte uit losse onderdelen, het metaal. Het zijn echt hele oude werken uit de jaren 20, uit de jaren 30. Het is heel kwetsbaar ook met... Ja beschilderd metaal, dat soort dingen. Maar ja, het komt ook uit Amerika. En uh, alles wat uit Amerika komt... op het gebied van kunst qua organisatie... is heel kostbaar, want er moet gewoon de oceaan over. Dat heeft te maken met verzekering, met transport. En ja, nogmaals, het is echt... een van de grote van de, van de kunstgeschiedenis. Ja. Dus het gaat om heel kostbare werken. Ja, en, ja. en hoe hang je het dan uiteindelijk op? Ja, we hebben nu twee specialisten. Ik kom net ook uit het museum. Er zijn een aantal werken die we vandaag weer... uit de crates hebben uh, gehaald. En, ja, die, die worden dan uh, geïnstalleerd... Leert. En uh, ja, daar komen echt specialisten voor. Omdat dat uh, ja, gewoon heel kwetsbaar is. En dat, ja, dat hangt deels aan het plafond. Maar het staat ook op sokkels. Maar ja, we hebben ook een hele mooie... Ik heb een film bijvoorbeeld ontdekt. Begin jaren 30 is die in Nederland te zien geweest. Hier in Amsterdam, hmm. in de bioscopen. Ja, die film wordt nu voor het eerst bijvoorbeeld getoond. Dat is echt een, ja, ook zo'n ontdekking daarin. Dus we hebben... Ja, het is een heel rijke tentoonstelling. Wat ook een heel mooi beeld... Het, het menselijk beeld geeft van die persoon Kalder. Die een... Ja, binnen die kunstgeschiedenis en dat is heel interessant begin jaren twintig, dus echt het interbellum eigenlijk voor de oorlog, ja. maar ook na de oorlog een hele belangrijke rol speelde voor een nieuwe generatie kunstenaars voor de kinetische kunst. Dus het verbindt eigenlijk allerlei generaties en dat voel je ook op het moment dat je dat werk ziet. En je komt die tentoonstellingen oplopen, we hebben nu al heel veel werk staan. Dan ja, dat is een soort tijdloosheid. Dat is echt, dat blijft generaties aanspreken. Ja, de kinetische kunst, je, kunstenaars die met, met mechanische ja, dingen. Na denk bijvoorbeeld. Tengeli. Een ja. tijd geleden hebben we hier een prachtige tentoonstelling. Ja in Nederland gehad in de kunsthal Rotterdam. Ja, Dat is een kunstenaar die decennia later doorgaat op, dat, ja, op die beweging in de kunst. De futuristen hè, rond 1911 die waren al bezig om beweging te vangen in schilderijen. Mm -hmm. Maar dit is echt, ja, echt beweging letterlijk in, uh, in kunst. En dat, dat, dat is een hele belangrijke bijdrage van Kalder... aan de ontwikkeling van de kunstgeschiedenis. En dat was ook waarom Willem Zamberg toen de directeur, directeur van Stelik, het Stedelijk Museum... Ja. zo geïnteresseerd was in Calder en hem beschouwde als de belangrijkste... Amerikaanse kunstenaar Aha. tijdens zijn uh, directoraat. En daar ook drie keer een hele mooie tentoonstelling ja. van de organisatie. Zijn er nu eigenlijk nog werken van, van, van Calder in, het, in de collectie van Stedelijk? Of ja, niet? zeker. Ja. En die komen ook. Ja. Ja, die komen ook. Die dus hangen we hebben, nu in Den Haag. Ja, we hebben een prachtige samenwerking met heel veel Nederlandse musea. Waar dan werk zit. Ook het Stedelijk Museum in uh, Sertogenbos bijvoorbeeld. En het kruller muller Museum en het Stedelijk Museum. En ze hebben allemaal ja, geweldig meegewerkt aan ja. dit uh, fantastische ja, project. Leuk. Overigens, die, die link die ik in het begin legde met, met het speelgoed... is die ook inderdaad? Of niet? Um, nou ja, heeft hij ervoor gezorgd dat die mobieltjes of mobiels boven, boven de wieg hangen? Of? ja Het is niet dat hij daarvoor gezorgd heeft. Ik ben net zelf vader geworden van Lucas. En daar heb ik ook zo'n klein mobieltje boven de weg moet ik zeggen. Maar het is niet een kalder. Je zal zien op zo'n tentoonstelling... dan ervaar je dat hoe dat anders... Als er een stuk mist uit de collectie dan weten we waar het hangt. Maar overal komt alles vandaan, inderdaad. Maar als er een mist, dan moet je even bij elkaar schijken. Maar je weet dus niet of dat iemand ineens gedacht heeft... die zag die tentoonstelling of die zag kalder... en die dacht, hé, daar komt het inderdaad vandaan. Want ik kan me ook herinneren... in de jaren zeventig dat er vissen... voor het raam werden gehangen en dat soort dingen mobile mobiles. Dat was uh, uh niet, niet boven de wieg, maar gewoon in, in interieurdesign. Ja, ik moet je eerlijk bekennen dat die tijd. Ja, vergeet nog niet. Uh... Het was ook verschrikkelijk lelijk, dat weet ik nog wel. Uh, uh, uh, eenvoudig om te maken, zou je zeggen. Maar dat is natuurlijk de kunst van de, van, van de ware kunst. Dat het ziet er eenvoudig uit en het is uh, mega nee, ingewikkeld. Nou ja, ik denk bij, bij de meeste kunst kun je inderdaad zeggen van is eenvoudig gemaakt. Maar als je dit ziet, zie je direct. Dit is heel complex om te maken. Het is echt, ja, het hangt helemaal van evenwicht aan elkaar. En uh, ja, zitten hele complexe werken gewoon met motortjes. Bijvoorbeeld, daar, daar begon hij mee. Die daarin werkte. Maar het is echt fenomenaal. We hebben nu bijvoorbeeld kleine tafelsculptuurtjes ook, die mensen dan... ja, die hij voor op tafel maakt. Dat is zo mooi in balans. Die, die zet je neer. Je geeft... Ja, je, je, je doet niks. Maar hij blijft bewegen, omdat de lichtste uh, bewegingen in lucht, laat maar zeggen, dus die, die tentoonstelling die tintelt gewoon. Dat is prachtig. Fantastisch. Ja, je mag ja. nergens aankomen zeker? Je mag helaas nergens aankomen. Het mooie is wel dat bij zijn eerste overzichtstentoonstelling in het MoMA, was het ook al dat je er niet aan mocht komen. Alle supposies stonden ernaast. En Calder kwam daar zelf op de opening en zei tegen iedereen, nee hoor, je mag er wel aan maar ja, kijk, inmiddels, en dat is bij veel van de dingen... dat zie je ook bij de schilderijen van Mondriaan. Ja, die komen ook allemaal achter glas. Ja, het gaat om zulke kostbare en kwetsbare objecten. En dat is natuurlijk als museum ook een belangrijke taak... om kunstwerken naar een nieuwe generatie over te brengen... om ja, daar ja. ook van te kunnen ja. genieten. Je mag er wel naar blazen, neem ik niet. Blazen zou misschien nog wel kunnen, ja. Maar ja. het zal sowieso, als je daar door die tentoonstellingen loopt... zal dat bewegen al door de luchtverandering in de ja. ruimte. Jullie hebben geen grote windturbines neergezet? Nee, dat dan wat? weer niet, nee. Nee, nee, nee. Ja, Oké, okay, uh, de tentoonstelling. De, de, de, de grote ontdekking is vanaf uh, volgende week zaterdag tot en met uh, 28 mei te zien in het gemeentemuseum uh, Den Haag. Uh, ja, dankjewel dat je was. Uh, ja. We gaan gaan kijken. Ik ben heel benieuwd. Heel Jij gaaf. gaat ook kijken, Hans? Ja, zeker. Absoluut. Ja. Uh, zullen we naar zo'n mooi gedicht gaan luisteren? weer, Naar een uh, wintergedicht. Uh, gelezen door uh, Jan Meng. Die, die kan het als geen ander. Hij heeft ook heel veel luisterboeken ingeschreven. De gedichten waar we nu naar gaan Ik ben even de titel kwijt, maar die geef ik u zo. Februari. Oh, zo heet het. De ijstijd van dit jaar is half voorbij. Lente onmogelijk, de herfst al vergeten. Het aardewerken land door ijsgetij dik geglazuurd en ongespleten. Hoe zelden kom ik daarop voor. Vandaag is er bijvoorbeeld niets van mij te horen... behalve het schuren van mijn hardgerande oren langs mijn kraag. De zon gaat op... voordat de dag begint. Niemand kijkt en vindt niemand. Een benige hond... waarop een paar bange ogen zitten... werpt de lange schaduw... van een gebogen hinde... over de gewitte grond. Hoe eenzaam de zon voortwerkt. Het doet tot hiertoe pijn. En toch moet hij nog een maand schijnen... voor de wereld het merkt. Deze maand is gekrompen van de kou. Niemand kan zien... dat achter de saamgevrozen dagen... een lauw waas golft. Gauw. Het Februari was dat van Leo Vrooman gelezen door uh, Jan Meng. Uh, ja, tot zover een beetje dit uur van, uh, van uh, opium. Uh, ik dank uh, met de bouwhuis dat ze er was. Uh, Doede Hardeman voor, uh, voor zijn verhaal over Alexander Calder. Hans Hartog, Jager. jij ook bedankt. Doede, had jij nog een culturele tip trouwens? Iets, iets gelezen gezien wat je de moeite waard vindt? Nou, um, ik heb het nog niet gezien, maar in het uh, Stedelijk Museum in Schiedam... is net geopend het de tentoonstelling van Jan Elburg. Mm -hmm. En dat gaat dan niet alleen over zijn dichtwerk als dichter van de vijftigers... Ja. maar ook over zijn ja, beeldende werk. En daar ben ik ontzettend benieuwd naar. Ik ben altijd wel een groot fan van dat werk. En uh, ja, volgens mij laat dat allerlei aspecten van dat oeuvre zien. En volgens mij is dat een hele mooie aanrader. Nog één keer, waar, waar was die te zien? Het? In het uh, Stedelijk Museum Schiedam. Schiedam, oké, okay. ja. Jan Elburg. Uh, straks na uh, vier uur gaan wij het een en ander doen nog uh, de bus. We gaan met Lonen van Roosendaal uh, bellen, uh, want die, die is onderweg naar het theater. Nou, met deze weersomstandigheden kan het een hele reis zijn... Uh, verder, Cornel Maas die komt vertellen over uh, wat er vanavond in Opium Televisie zit. Uh, en we hebben voor het eerst keer de boekenclub bij elkaar. Uh, en ze bespreken het boek Bonita Avenue van uh, Peter Buwalda. En uh, Arjen Lubach, die is straks ook hier, maar die zit nu al aan tafel. Want jij doet mee aan de Saint Amour. Die literaire tour uh, uh, die langs de theaters gaat... dat heb je nog nooit meegemaakt. Dit is helemaal nieuw. Ja, nee, ik ben heel benieuwd. Wat, wat, van, ik heb natuurlijk wel veel vaak, uh, heel vaak voorgelezen... of, uh, of uh, nou ook in theater gestaan... maar deze combinatie van schrijvers, uh, reekschrijvers en wat muziek... en dat dan herhalend door het hele land, dat is nieuw. Ja. Ja, is dat dan bedoeld bedoeling dat je elke avond hetzelfde doet? Ik geloof het wel, ja? maar ik hoop eigenlijk dat we... Of je wel? Dat weet je toch wel? Nee, ja, nou ja, ik heb inderdaad één tekst die ik, die ik ga doen. Dus dat is wel zo. Maar het lijkt me leuk als er een soort wisselwerking ontstaat of dat je inhaakt op iets wat een ander doet. Maar dat moet zich gaan uh, ja. bewijzen nog. En is het ook de bedoeling dat jullie dan als schrijvers... want uh, er zijn ook andere bij, zoals Ilja, Leonard Pfeiffer uh, en Herman Koch... Ja. is de bedoeling dat jullie dan ook met een bus van nou, dat leek theater me. naar dat theater... Dat was een gaan de reden dan, waarom ik ben overgehaald. Want ik dacht, oh, ik zie mezelf wel in mijn auto daar uitzoeken... waar dit theater weer is in mijn eentje. Met en dan, de tomtom -tom die het ja, niet doet en zo. Dus toen zei ik, hoe, hoe zit het logistiek? Toen zeiden ze, we rijden met een busje met z'n allen vanuit Amsterdam. Ik dacht, nou, oké, okay, ik ga mee. Ja, leek me, dat ja. lijkt me aantrekkelijk. Het onderwerp want je, had ik niks mee. Maar. Want je denkt dat er. Oh, het onderwerp had je nee, niks mee. Dat, dat busje? <laughs> nee, maar het, ja, dat vond ik wel heel leuk. Ja, dat leek me wel uh, avontuurlijk. Want hoe stel je dat dan voor? Geen, geen idee. Misschien uh, ja, de frikandellen eten bij een tankstation met Herman Koch. Op wie, de weg terug. Ja, wie wil dat niet? Ja, natuurlijk. Dus ja. En dan op de heenweg slapen. Of, uh, Zo, ja, denk het. Mopperen over de file en dat ja, soort dingen. En wie ja. welke muziek aan mag. Ja, je ja. zei je net over, gezien. Tussen neus en lippen door. Je hebt niks met het thema. Het thema is Italië. Nee, ik heb wel iets met het thema. Ja, oké. Okay. Uh, uh, je gaat iets voorlezen uit, uh, uit uh, Magnus. Magnus, he? ja, ja de boek. precies. Er zit een fragment in Magnus uh, dat, dat, dat, dat haakt perfect aan, wat mij betreft, op een soort introductie tot Italië. Want dat zijn de verwachtingen van een uh, middelbare scholier die voor het eerst op uh, Florence reis gaat. En, uh, en beleeft dan in de trein op, op weg daar al zijn uh, eerste romantische avonturen. Dus uh, oké, okay, goed. Ja. Nou, misschien dat je straks dat fragment ook voor uh, ja. kunt lezen na, na vieren. Goed. Want ik dacht, ik, in mijn hoofd speelde dat helemaal in Zweden dat het boek. Maar... Nou, dat is ook zo. Maar, maar het, begint, uh, het begint met een flat Italië. Oké, okay, goed. Ja. Dat horen we dan straks na het journaal van 4 uur. Wilt u reageren op dit programma? Dat kan opiummetavro.nl of uh, hashtag uh, opiumavro. Dat is dus Twitter, hè? dat snapt u wel. Tot zo, na het journaal van 4 uur. Dan zijn we terug met het laatste half uur van dit Avro Radio 1 programma. Opium. Opium. Avro. Morgenmiddag, kwart over twaalf. De perstribune. Govert van Brakel blikt terug op de afgelopen Sport- en Mediaweek. De gast is Koen Verbrak. Over zijn tv-serie. Over het oeuvre van het duo Kort en B. Mooie palen, hè? Eh, uh, paal? Nee, niet deze paal. Die lontaren, paal. En ook oud PSV-manager Kees Ploegsma... Verder natuurlijk kassie kijken, Eddie en Evert. En op het antwoordapparaat staan dit keer klachten over hinderlijke achtergrondmuziek. Hallo, wat zeg je? Ik er niks van door je rondhebied. Ik zeg op het antwoordapparaat staan dit keer... Oh, luister morgen maar gewoon naar de perstribune. Vanaf kwart over twaalf op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.